8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Pensioenakkoord vrijwel rond. FNV-bondgenoten blijft tegen. Rotterdam is de onveiligste gemeente van Nederland. En steeds meer Syriërs vluchten naar Turkije. Het nieuwe pensioenakkoord is vrijwel rond. Vanochtend bespreken werkgevers, werknemers en het kabinet de laatste details. Om half tien is een persconferentie gepland. En wordt het akkoord waarschijnlijk gepresenteerd.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 Bij de aanslagen in Mumbai kwamen eind 2008 meer dan 160 mensen om het leven... onder wie zes Amerikanen. De Amerikaanse staat Alabama heeft een omstreden emigratiewet aangenomen... die verplicht scholen voortaan om de verblijfstatus van leerlingen te controleren. Tegenstanders van de wet zijn bang dat illegale hun kinderen niet meer naar school durven sturen. Met de invoering van de nieuwe wet op 1 september krijgt de politie vergaande bevoegdheden... Zo mogen agenten iedereen arresteren die ervan wordt verdacht illegaal in het land te zijn. Ook al worden ze in eerste instantie staande gehouden voor iets anders. Automobilisten die een illegaal een lift geven zijn volgens de nieuwe wet strafbaar. Belangenverenigingen noemen de nieuwe wet discriminerend en ongrondwettelijk. Verwacht wordt dat de immigratiewet van Alabama uiteindelijk ter beoordeling wordt voorgelegd aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het weer, vanochtend nog zon, maar vanmiddag vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. 17 graden wordt het aan zee, 20 graden in Limburg. Morgen wordt het iets koeler. Eerst is het dan zonnig, in de loop van de dag neemt opnieuw de kans op buien toe. En de rest van het Pinksterweekend is wisselvallig, met vanaf zondag temperaturen die stijgen tot rond of boven 20 graden. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik vanuit.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het kabinet kreeg gisteravond in de Tweede Kamer... flink van lang van de oppositie. Vooral over de bezuiniging op de persoonsgebonden budgetten. Na half negen praten we zeer uitgebreid over die PGB's... met de verantwoordelijk staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Beter gaat het voor het kabinet bij de sociale partners. Het pensioenakkoord is bijna rond. Of toch niet?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 Nou, er ligt dus een voorstel op tafel. Daar gaan zo meteen over een half uurtje uh, de sociale partners over praten. De grootste vakbond van de FNV, FNV Bondgenoten, is tegen dit voorstel. En de voorzitter van FNV Bondgenoten hebben we nu aan de telefoon Henk van der Kolk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, U bent en blijft tegen. Uh, waarom is uh, mevrouw Jongerius zo optimistisch? Is u daar een verklaring voor? Nou ja, ik weet niet of ze zo optimistisch is. In ieder geval, zij uh, denkt dat uh, er voldoende basis is, zoals ze dat ook zelf gezegd heeft. Van dat er wel een draagvlak is voor dit uh, uh, aanstaande onderhandelaarsakkoord. Laten we het even precies formuleren, want het moet nog aan de leden worden voorgelegd. Nou ja, wij betwisten dat. Uh, wij zijn gisteren weliswaar de enige bond geweest, maar wel de grootste bond uh, die tegen heeft gestemd. Maar er zijn nog twee andere bonden. Die uiteindelijk een oordeel zich nog hebben voorbehouden. Uh, dus ja, uh, dat zijn wel twee hele grote andere bonden. Uh, dan denk ik dat het toch inderdaad wel veel gaande is om op dit moment de conclusie te trekken van, uh, dat er voldoende draagvlak is. Want u zegt in feite, door uh, het, feit, het feit dat FNV-bondgenoot hier niet achter kan staan, zal het draagvlak te klein zijn binnen FNV? Het ja, laatste zal natuurlijk altijd blijken op het moment dat de leden zijn geraadpleegd. Dat zijn we ook uh, gewend uh, binnen de FNV. Dat doen we ook als we met de werkgever een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten. En onder andere sluiten een akkoord. En vervolgens legt zij of hij het voor aan de leden. En die beslissen of het goed genoeg is. En hier is het in feite niet anders. Nee. Vindt u, uh, meneer Van der Kolk, dat uh, mevrouw jong eigenlijk nu nog niet moet gaan praten... met de andere partners over dat akkoord? Is dat uh, nog te, te vroeg? Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk al meer dan 2,5 jaar onderhandeld. Vorig ja. jaar hadden we, noem het dan maar even, een soort tussenakkoord. Want toen was nog niet alles klaar, onder andere over de AOW. Um, maar er moest nog verder onderhandeld worden over het pensioen. Um, dus wat mij betreft uh, had het ook al lang afgerond kunnen worden. Uh, ik vind niet dat ze niet moeten gaan praten. Ik vind alleen dat het te vroeg is op dit moment om een akkoord te sluiten... omdat het niet goed genoeg is. En dat gaat zowel over het pensioen als over de AOW. Ja, u bent een beetje uitgespeeld, hè? want Jongerius gaat het voorleggen. Uh, gaat er zo over praten met de sociale partners en dan gaat het naar de leden. Wat is uw rol nog nu? Nou ja, we zijn pas uitgespeeld, zou ik maar zeggen, over wat wij de leden hebben gesproken. Zij zijn de onderhandelaars. Uh, vervolgens uh, hebben zij besloten om door te gaan ja. en om uh, in dit geval, na alle waarschijnlijkheid, een onderhandelaar te maken. Maar het is wel uit uw handen nu, hè, meneer Van der Kok. U kunt alleen nog maar uh, een advies uitbrengen aan de leden. Die zal negatief zijn, hebben wij begrepen. En dat, dan ja, houdt het maar, mee op. Ja, dan werkt het als volgt, want uh, dan krijgen mogelijk alle leden worden geraadpleegd. Die gaan er hun stem uitbrengen. en op basis van die stem van de leden worden de besluiten genomen. Maar om even het duidelijk te maken, dat doen in dit geval de parlementen van de aangesloten bonden. Die zijn daarin autonoom en die beslissen of een, dan uiteindelijk op basis van wat de leden vinden... of een akkoord dan tot een definitief akkoord wordt verklaard. Dus ja, we zijn nog lang niet uitgespeeld en het feit op zich dat wij... Uh, een negatief advies hebben gegeven. Dat hebben we ook niet zomaar gedaan... Uh, wij weten hoe de opvattingen breed leven binnen onze vakbond. Dus ja, we denken wat dat betreft dat we ook wel aardig goed aanvoelen hoe de temperatuur is. Dus uitgespeeld alles behalve. Maar natuurlijk is het zo van dat ik uh, zelf wel teleurgesteld ben over mm. uh, de laatste stand van zaken. Dat, ja, dat kan en, ik niet ook even daarop ingaan, de laatste stand van zaken, waar u vooral ontevreden over bent. Begrijpen wij, is dat um, er geen garanties gegeven worden. Of in ieder geval dat het risico van een, een pensioen, uh, het feit dat het mm, niet... Uh, ...gegarandeerd is, niet gegarandeerd hoog... ...bij de werknemers komt te liggen. Dat vindt u? Ja, wij we hebben met betrekking tot de zekerheid van het pensioen... ...hebben we een probleem. Niet overigens omdat het niet 100% gegarandeerd wordt. Want dat kan helemaal niet. Maar wel dat er eigenlijk helemaal geen garantie is. En daarom zeggen wij van dit kunnen wij niet voor onze rekening nemen. We vinden dat er een goede balans moet zijn... Toch dus enige zekerheid in het pensioen. Dat mensen een beetje de zekerheid moeten hebben dat wat ze aan premie inleggen ook uitbetaald wordt. En uh, dat het overigens ook in de, de pensioenuitkering meegroeit met de prijzen. Een goede balans. Dat is niet gegarandeerd in dit akkoord. En het tweede punt is dat wij nog steeds vinden dat werkgevers in onvoldoende mate in dit akkoord meebetalen. In goede, maar ook in slechte tijden als het gaat over de kosten van het pensioen. Dat vinden wij ook niet uh, goed geregeld. En ten derde, als het gaat over de AOW-afspraken die vorig jaar al gemaakt zijn... waarbij de AOW extra omhoog zou gaan... de leeftijd zou stijgen twee stappen vanaf 2020 eerst naar 66. Uh, maar de mogelijkheid om ook op 65 uit te treden... daarvan zeggen wij de financiering van de verhoging van die AOW... ja, daar is de sigaar uit eigen doos, want dat wordt betaald... ...uit het afschaffen van de zogenaamde ja. kortingen en toeslagen. Dat zijn eigenlijk extraatjes op dit moment voor mensen met een AOW-uitkering. Maar die zijn wel heel belangrijk voor mensen met een laag inkomen. Ja, meneer Van der Kooke nog even algemeen, want uh, de, heel veel andere bonden zijn het er dus wel mee eens. Het verzet van u, of uh, de oneenigheid binnen de vakbeweging. Ah, nee, dat, is, dat wil ik toch even corrigeren. Dat is dus niet zo. Uh, ik heb Nog niet gezien... zo? Nou ja, oké, okay, maar dat geldt uiteindelijk in definitieve zin zelfs ook voor ons. Maar bonden. geven we geen negatief advies mee? Ze hebben op dit moment geen negatief advies meegegeven. Er zijn twee bonden, die heb ik al gezegd, die op z'n minst hun eigen standpunt nog moeten bepalen. Uh, dat zijn niet onbelangrijke bonden. En uiteindelijk is het zo van dat aan het eind van de rit pas gesteld kan worden... of de bonden, of die uiteindelijk nu wel of niet instemmen na de reden ja, Maar bent u niet bang dat het gesteggel uiteindelijk uh, slecht is voor de geloofwaardigheid van de vakbeweging? Nou, wat volgens mij, kijk, ik ben natuurlijk allesbehalve, eh, uh, gelukkig met, uh, de omstandigheden. Maar ik vind dat ook onderhandelaars een verantwoordelijkheid hebben. Niet alleen degene in deze, dus wij eigenlijk maar zeggen, die zeggen het is niet goed genoeg. Ik vind dat dan in dit geval de onderhandelaars ook de verantwoordelijkheid hebben om daar goed naar te luisteren. Want zij weten dat als ze nu op deze manier doorgaan, dat ook zij meewerken dan aan die verdeeldheid. En overigens, ik blijf nog steeds van mening, dat uiteindelijk je een beslissing moet nemen op basis van de inhoud. Dat moet je uiteindelijk aan je leden kunnen uitleggen. Nou, wij vinden dat dit in ieder geval niet goed genoeg is. En dat de consequentie op dit moment dan is dat we het even niet eens zijn binnen de FNV... Ik vind overigens ook niet dat we daar al te uh, ingewikkeld over hoeven te doen. Dat is heel vervelend. Maar desalniettemin, je beoordeelt de inhoud. En zoals ik al zei, ook onderhandelaars hebben daar een verantwoordelijkheid. Henk van der Koog van FNV Bondgenoot. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Dan gaan we maar eens even naar die onderhandelaars. In het ZER-gebouw gebeurt het straks waarschijnlijk. Ondertekening van dat pensioenakkoord waar we net over spraken. Jeroen schut staat voor het ZER-gebouw. Jeroen, zie je al wat? Ja, Bernard Wientjes, de baas van Veno ncw die doet nu even het woord. We luisteren even mee. De fondsen of bedrijven bijstorten omdat het slecht ging. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Ja, dat was een oude regeling en die is dus nu verdwenen. Dat bedrijven in goede tijden minder premie betalen... En in slechte tijden meer premie betalen. Alleen op een gegeven moment is er een grens bereikt. En die grens hebben we nu bereikt. Wat we nu ook zeggen, dat is ook terecht vind ik. Wat de bonden ook wensen van ons. Dat wanneer het weer beter gaat. Wanneer de beurskoers omhoog gaan. Wanneer de rente stijgt. Dat wij niet uh, premiekortingen zullen toepassen. Dus daarmee heb je een meeademend systeem. Voor betere tijden en voor minder goede tijden. Vindt het vervelend dat bijna een uh, half miljoen leden van de achterban van FNV zegt. Uh, wij, vinden hier, wij, wij vinden dit akkoord niet voldoende. Ja, natuurlijk is het veel plezier dat iedereen ja zegt. Maar aan de andere kant, wij doen zaken met FNV, de centrale, alle bonden, met CNV, met MAP. En dat is ons bepalend. En als de centrales ja zeggen tegen ons, gaan wij ervan uit dat ook de leden ook ja zullen gaan zeggen. Maar verwacht u dan ook dat de maatschappij ja zegt? Dat de, de leden ja zeggen? Ik denk het wel. Uiteindelijk is het akkoord is gewoon de redding van ons mooie pensioensysteem. Het is een versteviging van de AOW. Vergeet niet dat iedereen die een AOW heeft, en voor de laagstbetaalers is dat een heel groot deel van hun inkomen, die krijgt een automatische verhoging van jaar naar jaar, die ze anders niet zouden krijgen. Dus ik denk dat het heel goed uitlegbaar is. Uh, daar zullen we ons best voor doen. Maar de grotere onzekerheid, daar zullen mensen mee moeten leren leven. Die onzekerheid was er al. Kijk wat er afgelopen jaren gebeurd is. Er zijn pensioenen afgestempeld. Dat is nooit eerder in de geschiedenis is gebeurd. De onverwachte financiële ontwikkeling in de wereld, die zal alleen maar groter worden. De, de, de kwetsbaarheid van de wereldfinanciën wordt alleen maar groter in de komende jaren. Die leiden ertoe dat je geen pensioen meer kunt garanderen. Je kunt geen huis. Ervoor. Nou, tot zover Bernard Wientjes, de voorzitter van Veno-NCW. Die is hier net aangekomen bij het Sterregebouw. Agnes Jongerius van de FNV, die is al binnen. En het wachten is dan nog op... Een zware delegatie van het kabinet, behalve Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken, zou ook premier Rutte langskomen. En Maxime Verhagen, de minister van Economische Zaken. En dan gaan ze nog een uurtje overleggen. Is de verwachting half tien een persconferentie? waarop dan bekend wordt gemaakt dat er een definitief akkoord is... als ja. alles goed gaat het komende uur. Ja, precies, Jeroen. Want valt er nog wat te onderhandelen? Want Jan Gerius moet misschien nog wel wat aanpassingen doordrukken... hoorden van de kooknet. Valt er nog wat te halen op, die, op de valreep? Nou, de gedachte is toch... als er zo'n zware delegatie hier naartoe komt... Eh, dat de zaak dan eigenlijk eh, beklonken is. Eh, dat je niet eh, op het laatst allerlei beren op de weg eh, gaat krijgen. Dus... De verwachting is toch echt wel dat, uh, dat er om half tien uh, een akkoord op tafel ligt. We horen van je, Jeroen Schutteijzer, voor het SER-gebouw... daar waar het pensioenakkoord wordt gesloten. Na half negen praten we uitgebreid met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... over de PGB's, de persoonsgebonden budgetten waar zo flink in gesneden wordt. Verkeersinformatie? Nou, moet ook wel doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het kabinet beslist vandaag om de militaire missie in Libië met drie maanden te verlengen. En weer moet dan het kabinet bij de oppositie te biechten om een meerderheid in de Kamer achter dit besluit te krijgen. Wilco Bomen in Den Haag. Wilco, dat begint natuurlijk een patroon te worden. Hoe komt dat? In de eerste plaats doordat we een minderheidskabinet hebben, Marcel. En in de tweede plaats doordat de PVV, de gedoogpartner van het kabinet... niet heeft getekend voor het buitenlands beleid van VVD en CDA. Sterker nog, de PVV zit er bijna altijd mee oneens. Dat zie je als het gaat om Israël, als het gaat om de politietrainingsmissie in Kunduz... De missie naar Libië, maar bijvoorbeeld ook de Europese en de Nederlandse steun voor het armlastige Griekenland. Dat speelt dus elke keer weer op en dan moet het kabinet elke keer naar de oppositie voor steun. Ja, tot nu toe is dat goed gegaan voor het kabinet. Er waren steeds genoeg oppositiepartijen die het kabinet dan een, aan een meerderheid hielpen. Maar de vraag is natuurlijk hoe lang blijft dat goed gaan, zegt bijvoorbeeld fractievoorzitter Pechtold van D66. Je ziet op een aantal treinen in het buitenland dat het kabinet eigenlijk wel weet... daar, daar zullen partijen als D66 en ook anderen zich wel gedragen naar hun verkiezingsprogramma. Maar kijk nou naar Europa, naar de euro en de moeilijke vraagstukken... die ook hier de bevolking erg eh, controversieel liggen. Ja, daar is niet die hele oppositie elke keer maar voor het karretje van het kabinet te spannen. Ik zei nog niet zo lang geleden tegen premier Rutte... wat nou als de oppositie een keer de telefoon niet opneemt... En toen dacht ik, nou, dat is ergens volgend jaar. En nu al binnen een paar weken zie je... dat bij het vraagstuk Griekenland de ChristenUnie afhaakt... de PvdA toch een beetje nationale houding inneemt. Ja, dan is er geen meerderheid. Hmm. Nou, Tot nu toe steunen oppositiepartijen dus het buitenlands beleid. is de conclusie, omdat ze het er gewoonweg mee eens zijn. Wat is er eigenlijk mis mee? Nou, er is op zichzelf niks mee mis, maar het is voor die partijen zelf een enorm dilemma. en Ze willen niet tegen bijvoorbeeld een militaire missie steunen alleen maar om het kabinet te pesten. Maar ze balen er enorm van dat ze op deze manier de steunpilaar van het kabinet worden... terwijl ze grote kritiek op dat kabinet hebben. Oh ja, en dan altijd op die momenten dat de PVV, de gedoogpartner, het kabinet in de steek laat. Volgens PVDA-leider Job Cohen is dat buitengewoon ongemakkelijk voor zijn partij... en komt er ook een keer een einde aan. Um, omdat wij daarin voortdurend onze eigen lijn ook doorslaggevend laten zijn... Uh, kan het in veel, veel gevallen ook zo zijn dat, het, uh, dat we daarmee het kabinet aan de meerderheid helpen. Uh, tegelijkertijd heeft dat ook iets ongemakkelijks. Um, want dit is ook een kabinet wat op heel veel punten uh, van alles doet... waar wij het hartstikke mee oneens zijn. Uh, de, de, de verzorgingsstaat die wordt onder onze ogen afgebroken al die maatregelen die er zijn en die allemaal stapelen... voor mensen die, uh, uh, die, die, die, het, die het hartstikke moeilijk hebben... ja, dan denk ik ook van dat wil ik helemaal niet met dit kabinet. Dus als, uh, als dat op deze manier altijd maar doorgaat... ja, dan heb je de neiging om te denken. Er komt een moment dat je denkt van nou, ze kunnen me nog meer vertellen. Dus de kruik gaat net zo lang te water tot hij een keer barst. Dat is een oud-Hollands gezegde en dat is nog steeds waar. Ja, je ziet het al een beetje gebeuren hè, met de Nederlandse inzet bij Libië. Maken VVD en CDA zich daar geen zorgen over? Nou, in de coalitie doen ze er tot nu toe erg luchtig over. Ze redeneren dat, er, dat we nu eenmaal een minderheidskabinet hebben. Dat, dat zijn we niet gewend, dus daardoor komt het raar over, kennelijk. Maar het is dus onvermijdelijk vanwege die minderheid. En dan kan het ook wel eens een keer gebeuren dat dat kabinet te weinig steun krijgt. En dat moet dan maar, vindt bijvoorbeeld Hand en Broeken, de buitenlandwoordvoerder van de VVD. Dit kabinet moet overduidelijk en ook zichtbaar voor iedereen telkens op zoek naar meerderheden. Dat moet vooral in de buitenlandhoek, uh, op Europa. Um, ik vind dat niet zo'n bezwaar. Ik vind dat eerlijk gezegd wel gezond. Uh, nogmaals, het is een beetje zoals democratie eigenlijk ooit bedoeld was... maar dat zijn we in Nederland een beetje vergeten. Ik herinner mij het laatste meerderheidskabinet van de heer Balkende. En die hadden toch ook bepaald problemen... ondanks hun ruime meerderheid in de Kamer op, op een aantal buitenlandse treinen. Ik herinner mij een verlenging missie Uruskan de handen op elkaar te krijgen... Hmm, nou, er is de werkelijkheid wel erg eendimensionaal voorgesteld uh, volgens de VVD. Is het echt zo simpel? Nee, natuurlijk niet. Hè, stel nu uh, de komende week is er onvoldoende steun in de Tweede Kamer voor die extra miljardenhulp aan Griekenland. Hè, als, als de PvdA besluit zich er tegen te keren, ja, dan hebben Rutte en minister De Jager toch echt een probleem in, in Brussel. hoor. Want Nederland heeft de reddingsoperatie voor de Grieken tot nu toe steeds gesteund. En het wordt dan wel heel moeilijk uit te leggen dat we er dan op een cruciaal moment mee gaan stoppen. En eh, het kabinet hoopt dan ook vurig dat de oppositie ook volgende week weer eh, op de inhoud steunt. En niet om politieke redenen de, de hulp gaat blokkeren. En dat wordt dus best een beetje spannend. We kijken naar de ruit. Verslaggever Wilco Bom vanuit Den Haag. Dankjewel Wilco. Dan naar Joris van der Kerkhof. Die is in Enschede aan omstreken. Want hij heeft het over de bezuiniging op de cultuur. Die brief, die plannen van het kabinet worden ook vandaag duidelijk. Joris, onze indruk is dat die bezuinigingen in de regio wat harder aankomen dan in de randstad. Ja, dat is de indruk hier in Enschede ook bij de nationale uh, reisopera. Het is natuurlijk allemaal nog niet zeker. Er is een advies geweest van de Raad voor Cultuur, maar het idee is dat de staatssecretaris zijn eigen plannen die die eerst had, toch wel doorgaat voeren. Dat betekent uh, een btw-verhoging van 6 naar 19 procent voor alle kaartjes. En dat betekent uh, in 2013 30 procent bezuinigen. En voor sommige plekken misschien wel meer. We staan uh, op de... Uh, uh, ja, wat, wat, wat Er is heel veel verf hier. Hier worden uh, de Schilder. decors Schilder. geschilderd? Ja, hier worden onze decors uh, geschilderd. De intendant van de Nationale Reisopera. U bent bang dat, dat, dat die mensen in, de, in Amsterdam... Bij de, uh, bij de Nationale Opera meer overhouden dan u? Uh, nee, ik gun de, nationale, de Nederlandse Opera natuurlijk uh, al het geld wat ze kunnen krijgen. Alleen wat wij, wat wij in de wandelgangen horen is dat de bezuiniging uh, onevenredig uh, hoog wordt uh, in, in de regio. En dat wij als reisopera, meer dan 30 moeten gaan bezuinigen. En dat heeft ernstige consequenties. Ja, wat zijn dan de consequenties? De consequenties is, als je, als je, als je zeg maar meer dan 30 bezuinigt... dan breek je het bedrijf zo af dat je in feite failliet gaat. Ja, en dan gaat u failliet, terwijl u net gaat verhuizen naar een andere plek... van deze oude textielfabriek van 12.000 vierkante meter... naar een, een, een, een nieuwbouwproject nog groter? Uh, nee, eigenlijk kleiner. Alleen we gaan dan in twee lagen... Uh, maar het is wel efficiënter ingedeeld. We hebben hier natuurlijk heel veel gangen en zo die je niet echt kunt gebruiken. Maar uh, in dat nieuwe gebouw is alles, uh, wordt alles perfect voor ons uh, in de orde gemaakt. Klagen heeft geen zin, nuanceren wel. Wat is uw genuanceerde blik op hoe u uw reisgezelschap, uw, uw opera um, uh, in leven kan houden? Nou, we hopen dat de korting uh, niet meer dan uh, een procent of twintig zal bedragen. Dat daar kunt u wel mee leven? Ik, daar zou ik mee kunnen leven. Uh, Zij het, dat je dan wel uh, je bedrijf moet reorganiseren. Uh, en dat je dus niet iedereen meer een vaste dienst kunt houden. Maar je houdt dan het bedrijf als bedrijf houdt je overeind. U hebt hier de pruikenmakers, uh, de, de, de decorbouwers... Uh, de met mensen die de kostuums maken. We hebben alles onder één kap hier. En uh, je kunt natuurlijk als productiekern kun je doorgaan. Uh, alleen heb je dan die ateliers niet meer. En dan hou je nog een man of tien over. En dan huur je per productie huur je, je, je mensen in. Uh, daar opteren wij niet voor. Wij hebben natuurlijk uh, in de, in de, in de, in de, in de jaren, afgelopen jaren geïnvesteerd... in een perfect uh, geoutilleerd operabedrijf... met hele gekwalificeerde mensen die hier rondlopen. En het merende moet dan behouden blijven. Hoe kunt u, die, als u die 20% minder uit, uit Den Haag krijgt... Wat zijn dan de mogelijkheden om u om om, om, om toch in geld te komen? Uh, je kunt natuurlijk kijken of je dat uit de markt kunt halen. Het probleem is een beetje in Nederland dat uh, bedrijven niet staan te springen om uh, een terugtredende overheid uh, om, daar, om dat financieel op te vangen. Het is een stuk makkelijker om voor projecten subsidie te krijgen. Dus dan komt hij toch in Den Haag of in Zwolle, in uw geval bij de provincie of in Enschede bij, bij, de, bij de gemeente uit. Uh, ja, of bij, of bij corporaties of bedrijven, waar je eventueel zou kunnen kijken of daar behoefte aan is. Wij merken dat het mogelijk is als je projecten doet op educatie. Gebied of, of speciale producties zoals de Ring die wij in Enschede brengen. Daar is het makkelijker voor. Maar om te zeggen we de structurele uh, subsidiëring, financiering van een operabedrijf. Ja, daar vindt men van. En met men bedoel ik dan uh, bedrijven. Dat het een taak van de overheid is. Ja, en de overheid doet het dus steeds minder. En u klopt er dan uiteindelijk niet meer bij de landelijke overheid aan. Maar bij allerlei andere organisaties. Je hebt het over educatie. Dan kun je bijvoorbeeld hier, we gaan het er niet over hebben. Want mensen die het willen zien, die moeten maar een Maken. in het museumtje komen waar maquettes zijn van alle opera's die geweest zijn... en maquettes in aanbouw van de opera's die gaan komen. Bohem, en daarna? Uh, de volgende productie is Siegfried okay. en dat gaat in september. Oké, okay, de zwaarden hebben we er net van gezien, die zijn zwaar. Trotter reisgidsen. Eigenzinnig, kritisch en uitgebreid. De beste bagage voor uw culturele reis...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 Pensioenakkoord bijna rond en Rotterdam onveiligste gemeente. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben door op Negens. Rond deze tijd zetten de sociale partners de puntjes op de i over het pensioenakkoord. Het is de bedoeling dat het akkoord over een uur wordt gepresenteerd. FNV-voorzitter Jong -Gerius denkt dat werkgevers, vakbonden en het kabinet met de afspraken instemmen. Ik zie voldoende basis om het overleg met werkgevers en het kabinet aan te gaan. Om te komen tot een principeakkoord...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 De criminaliteit in Rotterdam die daalt wel... maar de daling in andere gemeenten verloopt sneller. De veiligste plaats in de misdaadmeter is, net als vorig jaar... Littense Radil in Friesland. Steeds meer Syriërs vluchten naar Turkije. Inmiddels zijn bijna 2500 vluchtelingen de grens overgestoken. De meeste komen uit Yisr al shughur zegt correspondent Bram Vermeulen. Veel mensen hebben dat te voet gedaan, sommigen met de auto... maar ze zijn massaal uit die stad weggetrokken. Er is niemand meer...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 Axo Nobel krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Topman en oud-minister Hans Weijers vertrekt volgend jaar bij het chemieconcern. Hij wordt opgevolgd door de Nederlander Tom Buchner... die nu nog werkt voor een Zwitserse multinational. Als Weijers volgend, volgend jaar vertrekt, dan heeft hij tien jaar bij Axo Nobel gewerkt. Onder zijn leiding werden de farmaceutische activiteiten afgestoten... en legde het bedrijf zich toe op verf en chemie.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 En de hun eigen toekomst Clinton sprak op een bijeenkomst in Abu Dhabi. Daar bespraken de Westerse en Arabische landen de situatie in Libië en hoe het nu verder moet. Over Clinton zelf meldt persbureau Reuters overigens dat zij volgend jaar president van de Wereldbank wil worden. Maar Clintons ministerie spreekt dat bericht tegen. Ook volgend jaar zijn er nog Amerikaanse troepen actief in Irak. Dat verwacht CIA-chef Panetta, die binnenkort minister van Defensie wordt. Volgens afspraak moeten alle Amerikaanse militairen eind dit jaar weg zijn uit Irak. Maar Panetta denkt dat de Iraakse regering zal vragen om een langer verblijf van een aantal militairen. En Panetta vindt dat de Verenigde Staten alles moeten doen wat nodig is om te beschermen wat er in Irak is opgebouwd. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. Vanochtend is er eerst nog wat ruimte voor de zon... maar geleidelijk aan neemt de bewolking steeds verder toe. Vanmiddag volgen er dan vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 17 graden aan zee tot 20 graden in het binnenland... en daarbij zijn een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijven de buien nog lang actief. Pas na middernacht verlaten ze het noorden van het land, wordt het wat droger... alleen de kustprovincies blijven gevoelig voor een enkele bui. Het koelt af naar gemiddeld een graad of 8. Morgen, zaterdag... Begint de dag zonnig, maar volgen er vanuit het westen opnieuw enkele buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het niet warmer dan 17 graden. De eerste Pinksterdag verloopt dan wat warmer... en met iets meer zon lijkt ook de mooiste dag van het weekend te worden... want tweede Pinksterdag is er opnieuw veel bewolking en valt er regen. AWB verkeersinformatie Er staan twee files op de A8 richting Amsterdam... tussen Knopendzaandam en Knopendkoenplein, 2 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen voor Knoopend Raasdorp 2 kilometer.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 Het is time to Jot. Kijk voor meer informatie op jot.nl. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out?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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er is heel veel gezegd en geschreven over de bezuiniging op het persoonsgebonden budget, het PGB. Kamerleden zeggen dat ze deze regeerperiode nog niet eerder een onderwerp hebben gehad... waar ze zoveel reacties op hebben gekregen. Wij hebben ook veel reacties gekregen. En staatssecretaris Veldhuizen van Zanten, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ze ook binnengekregen? Zeker, we hebben er heel veel binnengekregen. Zaten er ook positieve tussen? Ja, er zaten ook positieve tussen. Maar, maar er is een groot verschil tussen mensen die zien dat het echt nodig is om in te grijpen. En individuele mensen die nog geen zicht hebben op wat het voor hun zelf gaat betekenen. En uh, misschien dat ik vandaag ook vooral antwoord kan geven op wat voor die mensen aan de hand is. Want die zijn soms heel onnodig ongerust. Hmm. Heeft u daar misschien een um, nou, verkeerde inschatting gemaakt... door de bezuiniging al wel bekend te maken... maar um, nog niet duidelijk te maken voor wie dat dan geldt? Nee, uh, laat ik ten eerste zeggen dat het geen bezuiniging is. Uh, want er komt zelfs... Um, heel veel geld bij het persoonsgebonden budget. Het gaat om een ombuiging die in 2015 uh, plaats gaat vinden... en die nodig is om de enorme groei van um, de aanvragen... voor het persoonsgebonden budget die ontstaan is... om die af te remmen. Mm -hmm. uh, dus dat is al één misverstand. En ten tweede... Um, de, het, het plan zoals het in de brief staat is heel helder en de data waar, die ingaan zijn ook heel helder. En de onrust is met name gecreëerd omdat maar een deel van de AWBZ-brief gelekt is. En uh, ja, ook, ook een beetje uit zijn verband uh, in de media gekomen is en dat okay. is heel jammer. Nu heeft het over een ombuiging. Hoeveel geld gaat het, dit kabinet opleveren? Is het dat u al duidelijk? Nee, uh, het gaat niet het, geld, uh, het kabinet geld opleveren. Het is niet een bezuiniging. Er komt namelijk geld bij, bij het persoonsgebonden budget in deze uh, kabinetsperiode. Deel, ja. mm -hmm. ja, maar uh, de groei van 900 miljoen die uh, uh, berekend is als we op deze manier doorgaan, dus 23% uh, ieder jaar, die wordt omgebogen. Dan klopt het dus niet wat de oppositie zegt... gisteravond nog in het debat tegen premier Rutte. In, in koor riepen ze net... de zwaksten worden het hardst getroffen. Die stelling ja. klopt dus niet. Nee, dat, dat, dat is een mantra die iedere keer uh, gezegd wordt. De zwaksten worden juist uh, uh, heel erg goed ondersteund... omdat de PGB-regeling...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 Ja, kan je nagaan dat 90% van de mensen die nu een pgb heeft... dat die niet in die zwaarste groep vallen. En dat die niet het pgb nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen... en anders naar een instelling moeten. Nee, er zijn maar... ook hele grote groepen die nu een pgb krijgen... en dat voor andere dingen gebruiken. Mm -hmm. Daarover heeft een gezondheidseconoom bij ons gezegd... die pgb-regeling is zo slecht nog niet. Hij had alleen veel beter gecontroleerd moeten worden... en er had moeten worden ingegrepen. Bent u het daarmee eens? En voor een deel ben ik het heel erg met hem eens. Alleen eh, het suggereert dat we er niet naar kijken en niet ingrijpen. Maar uh, we, we grijpen juist heel goed in in die fraude en in het oneigenlijke gebruik. Mm -hmm. En um, de fraudegevallen zijn al vanaf uh, november toen we de eerste ronde over de PGB hadden en de maatregelen hebben aangescherpt. Zijn de fraudegevallen echt naar boven komen bubbelen. Um, en het oneigenlijke gebruik. Dus als mensen het gebruiken bijvoorbeeld om boodschappen te betalen... Hè, die de buurvrouw doet, uh, waar het niet voor bedoeld is... ja, dat is wat we nu onder de loep krijgen. En zegt u dan dat die, die, die 90% die hem nu heeft... dat persoonsgebonden uh, budget die hem gaat verliezen... gebruikt het geld eigenlijk oneigenlijk? Nee, nee, nee. Um, er zijn meerdere groepen die nu een PGB krijgen. Er is een hele belangrijke groep en die, die is onnodig ongerust. Dus laat ik die die nu even onder de loep nemen, dat zijn mensen die in het verleden... in natura, dus in de vorm van een verzorgende... Um, hun dagelijkse uh, routine niet konden uh, organiseren. Dus morgens bijvoorbeeld om acht uur uh, uit bed zijn, schoon gewassen en in je voertuig, zodat je naar je werk kan. Um, iemand met een dwarslesie. En die mensen hebben op een hele uh, uh, goede manier... En vaak ook goedkoper dan in Natura.com, hun zorg georganiseerd. En die mensen die krijgen het straks niet meer op hun bankrekening. Maar wij gaan wel kijken met hun of hun oplossing met de mensen die ze hebben gezorgd dat die oplossing maken... Hm. dat we dat in de contracteerruimte blijven. Dus, okay, ja. er dus dat, wordt dat blijft in hun... mogelijk. Maar ja. we hoorden het Rutte ook gisteren zeggen... Uh, als je de PGB uh, kwijtraakt, dan uh, hou je uiteraard recht op zorg. Bijvoorbeeld op thuiszorg. Kunnen die instellingen dat net zo goed uh, als de mensen dat nu zelf regelen... voor hetzelfde geld, denkt u? Het is... Ik denk voor 80% dat ik dat kan beloven, want die thuiszorginstellingen zijn enorm gemoderniseerd de laatste jaren. Thuiszorg Nederland, of buurtzorg Nederland, denk ik dan aan. En bovendien maak ik het mogelijk dat mensen, zoals in dat geval van, van die meneer met de dwarslezen die ik dan voor ogen heb... dat de verzorgenden die dat bij hem thuis kwam doen, dat die zich als ZZP'er zelfstandige zonder personeel, um, kan melden bij het zorgkantoor en zeggen: Mag ik een contract bij jou? En dat kon vroeger niet. Goed, we hebben een passende reactie, want we hebben er heel veel binnengekregen. Um, ja. Mevrouw Velder van Zanten, we hebben er ook een paar opgenomen. Laten we naar één luisteren. Ik ben Erik van Uden en ik werk bij de Vereniging Spierziekte Nederland. Mensen kiezen massaal voor uh, het persoonsgebonden budget, voor geld, in plaats van voor zorg in natura. Je zou dus denken, op het moment dat er bezuinigd moet worden... dan ga ik kijken of ik kan bezuinigen op de uh, zorg in natura. En ik geef meer ruimte voor het persoonsgebonden budget. Uh, u doet als staatssecretaris precies het omgekeerde. En ik zit met een raadsel van, waarom doet u dat? Nou, zegt u het maar. Uh, ik begrijp eigenlijk de vraag niet zo goed. Nou, thuiszorg kan het niet zo uh, goed. Uh, waarom bezuinigt u niet uh, eerder op de thuiszorg dan op die pgb's? Ja, ik ben het helemaal niet eens dat de thuiszorg het niet goed kan. Die kan het heel erg goed. En de reden om op de pgb's in te grijpen is niet daar waar de thuiszorg uh, dat zou moeten doen. Maar dat is in hele andere gevallen. De pgb's gaan wegvallen voor mensen die het gebruiken als de buurvrouw boodschappen doet. En de pgb's blijven behouden. Uh, voor mensen die anders naar een instelling zouden moeten. En de contractering blijft mogelijk waar mensen anders thuiszorg zouden krijgen... maar op een ander tijdstip en dat graag met hun eigen verzorgende willen doen. Ja. Dus uh, de, de, de vraag van de meneer moet ik met een uitleg beantwoorden... omdat zijn suggestie dat er een andere mogelijkheid was, die klopt niet. Nou zie ik een groot monster ontstaan. En dat monster heet het zorgkantoor. Met veel bureaucratie. Ziet u uh, daar ook wat beren op de weg? Of denkt u dat het wel goed gaat komen? Op dit moment zijn er juist een heleboel beren op de weg. Um, en... Uh Juist om de mensen die een, uh, de functie verblijf hebben mm. uh, t, t, te behouden... betekent dat we maar twee categorieën overhouden. Um, en dat maakt het natuurlijk ook ja, veel overzichtelijker. Ja, dat klinkt overzichtelijk. Maar um, wij krijgen reacties binnen over dat zorgkantoor, over zorgkantoren... dat het een, een bureaucratisch drama is waar je wel twintig minuten in de wacht staat... Um, dat er uh, vervolgens niemand is die je kan helpen... dat er mensen aan de telefoon zitten die vaak niet terzake kundig zijn. Dat klinkt niet goed. Nou, laat ik, laat ik uh, u, u dit zeggen. Op dit moment is het ook niet nodig om het zorgkantoor te bellen. Want de regeling gaat natuurlijk niet vandaag in. Iedereen die een pgb heeft, behoudt dat pgb tot 2014. Nee, dat snap ik, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat het zorgkantoor... wat dat betreft een bemiddelende functie gaat uh, vervullen. Op het moment dat het zorgkantoor daar, daar, uh, die bemiddelende functie heeft... hebben wij ook... Uh, de, uh, in de AWBZ-brief staat dat. Gezorgd dat de rol van de zorgkantoren die niet meer heeft... maar dat de zorgverzekeraars de AWBZ-functie hebben overgenomen. Dat betekent dat als iemand het, uh, de zorgverzekeraar belt... die die gekozen heeft over de uitvoering van de AWBZ... dat hij juist wel een één op één relatie heeft met de verzekeraar... en daar weg kan als het niet naar, naar zijn zin is. Dat is een van de andere maatregelen in de AWBZ-brief... die juist maakt dat het probleem wat u noemt... Dat dat ook wordt opgelost. Goed, dan hebben we veel reacties binnengekregen van uh, mensen met kinderen die uh, zo'n PGB nodig hebben. Laten we ook daar nog even naar een reactie Prima, luisteren. Ja. Nou, ik uh, ben Sipi Brailsma. Ik heb een uh, dochter met een uh, nou ja, vrij ernstige beperking. Ze heeft hulp nodig bij toiletgang, ze heeft hulp nodig bij tandenpoetsen, bij haar verzorging, algehele verzorging. Niet echt een zet in elkaar kind, maar een laag niveau kind, wat dus in de toekomst zeg maar geen, de, nou ja, naar dagbesteding moet. Nou, mijn man die werkt uh, onregelmatige diensten, die werkt heel vaak weekenden, die, uh, nachtdiensten. Dus ja, als er hier wat gebeurt, ja, dan zit je. Als hier iemand. Uh, als mijn man er niet is en er gebeurt plotseling wat, wat ik, uh, dat ik weg moet. Ja, dan zal hier iemand van de thuiszorg of wat dan ook. Uh, 24 uur per dag aanwezig moeten zijn. Ja, ik snap heus wel dat er bezuinigd moet worden. Alleen. De groep uh, kinderen waar het hier dan ook om gaat. Die, die zitten nu net in een traject. wat echt heel super mooi geregeld is. Ook voor je eigen gezin. Dat, die wordt een stukje ontlast, nou, want je hebt altijd die zorg voor die kinderen. En ja, dat wordt dan in één keer helemaal afgebroken. En dat vind ik gewoon zo jammer. Ik bedoel, daar ga je wel terug naar de situatie van uh, 20, 30 jaar terug. Ja. Dat wat mevrouw Breusma uh, zegt, uh, mevrouw Veltuizen van Zanden, is dat nou uh, oneigenlijk gebruik, zoals u dat noemt? Nee, dat denk ik niet hoor. Um, want mevrouw Brilsma uh, beschrijft dat haar dochtertje uh, uh, verzorging nodig heeft. En misschien verpleging. Dat is heel moeilijk uit haar verhaal op te maken wat het is. En dat betekent dat het dochtertje dat het recht ook houdt om, om dat te blijven ja. krijgen. En um, uh, als het een kwestie is wat ik eerder noemde, hè, dat het uh, op een bepaalde tijd moet gebeuren... dan kun je daar in principe tegenwoordig veel beter afspraken over maken dan twintig jaar geleden. Is... En anders kan ze daar met het zorgkantoor over gaan praten. Oeh, jee, daar heb je het zorgkantoor weer. Nee, maar even, nee, ja. even serieus, die, die uh, gevallen zoals deze, er zullen ook randgevallen zijn... waarbij het misschien net niet helemaal duidelijk is of iemand ja, een hele dag ondergebracht moet worden of niet. Zit een probleem niet ook naar die, bij die indicatiestelling? Want er zijn ook wat, wat mensen die aangeven dat het misschien niet helemaal terecht is geweest dat mensen bepaalde indicatie kregen of juist tegenovergesteld dat het onterecht was. Die beide uh, suggesties zijn gewekt. Aan de ene kant is er gezegd, er zijn veel en veel en veel te veel indicaties afgegeven. Dat gaan we nu natuurlijk merken. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, eigenlijk heb ik een zwaardere indicatie verdiend. Hmm. Zodat ik uh, betere zorg kan krijgen. En dat is een van de dingen waar we natuurlijk ook heel scherp naar gaan kijken. En die waterscheiding wordt nu ook helderder, dat klopt wel. Ja. Deze moeder trouwens die we net hoorden, mevrouw Bruinsma, stelt ook uh, dat er niet altijd plek is. Een verpleeginstelling of zorgboerderijen zijn wachtlijsten voor. Hoe moet je dat dan oplossen? Ik, dat is weer een heel ander uh, probleem ja. denk ik. Maar als je dan Maar praat, daar, daar loop je dan wel ja, tegen. Ja, bijvoorbeeld zorgboerderijen. Uh, de WMO, als we dat deel van de, uh, uh, de ingreep uh, bekijken... de WMO gaat naar de gemeenten in 2014, ook pas in 2014... betekent dat kinderen die een indicatie hebben om uh, begeleiding te krijgen... en dat, dat is misschien een zorgboerderij... dat de gemeente dat met de ouders en met de burgers uit de gemeente gaat regelen. Daar kunnen nog wel eens veel betere oplossingen uit voortkomen dan er nu zijn... Ja, um, die zorgkantoren, Lara zei het net ook al een paar keer, um, u, u ziet daar veel heil in als, als die dat overnemen. Het probleem is ook, wat veel mensen, veel reacties ook zeggen, is dat men die mensen niet kent. En je versnippert dan de zorg, er komt steeds iemand anders. Ziet u dat niet als een probleem? Um, als, als het gaat om uh, persoonlijke verzorging, ik denk dat u dat bedoelt. Ja. Uh, dat, dat probleem is heel vaak genoemd in het verleden. Maar doordat de, de thuiszorgorganisaties enorm verbeterd zijn, denk ik dat dat probleem minder is. En Mijn eigen moeder bijvoorbeeld heeft suikerziekte en is thuis. En die heeft inderdaad uh, vijf verschillende verzorgenden. Maar op een gegeven moment ken je ze alle vijf en ze vindt het juist heel erg gezellig. Dus ik denk dat dat net zo vaak geen probleem kan zijn als soms wel een probleem. En ik ben met u eens, voor die gevallen, zoals die meneer met die dwarslesie... die uh, zegt van ja, dan komen ze om tien uur en dan kom ik te laat op mijn werk. Daar moeten we samen naar een oplossing zoeken. Hm. En dat gaan we ook doen. Oké, okay. um, nou hebben we eerder ook gesproken met oud-minister Van der Hoeven... over de zorg voor haar man, he, die, die Alzheimer heeft. Dat is zwaar, zegt ze, we hebben de hulp hard nodig. Nou heeft zij een goede baan. Moet er niet een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorg komen? Ja, U, u uh, zet nu nog een extra maatregel bovenop het pakket... waar al uh, heel uh, veel veranderingen in zijn aangebracht. En, uh, maar vindt nu u het een het interessant zo, idee of niet? Het is, het is een interessante suggestie natuurlijk. Maar nu is het zo dat de AWBZ voor iedere Nederlander... Um, uh, even uh, uh, goed geld, omdat iedereen dezelfde premie betaalt. Mm -hmm. Ik ben in ieder geval aan het zorgen dat de AWBZ, die een volksverzekering is... dat ik die zo inricht dat iedereen daar in even grote mate op kan rekenen. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk uh, gezorgd... dat die wordt uitgevoerd uh, door de zorgverzekeraars. En natuurlijk gaan we op een gegeven moment kijken... of bepaalde dingen ook bijverzekerd zouden kunnen worden. Maar zover zijn we gewoon nog niet goed. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten, dank dat u ons wat langer te woord wilde staan vanochtend. Heel graag en ik hoop dat ik onder een stuk heb kunnen wegnemen. In de Nemo aan de Beach Road in Stalies kunnen de bezoekers een orgasm krijgen.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 U hoorde zijn wekelijkse column. Zo dadelijk, na het journaal van 9 uur... gaan we maar weer eens eventjes naar het sergebouw. gebouw Daar zitten de sociale partners. En als het goed is, zijn ze heel dicht bij een pensioenakkoord. Straks meer.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 Mis kan gaan. En over de vooruitzichten voor Nederland. Van een beurscrisis weten we tenminste één ding zeker. Het houdt een keer op. Wouterbos en noutwelling voor het eerst samen. Morgen in Troskamerbreek van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Tele 2 Zakelijk hoeft u nooit meer te kiezen tussen goed en goedkoop. Neem ons BlackBerry aanbod.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 Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Dit is Radio 1.